Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Franse president Macron heeft vanavond opnieuw crisisoverleg. In grote steden zijn al vijf nachten op rij ongeregeldheden vanwege de dood van een jongen door een politiekogel. De oma van de Franse jongen die is doodgeschoten roept relschoppers op te stoppen. Ze gebruiken de dood van haar 17-jarige kleinzoon als excuus om scholen en bussen te slopen, zegt ze tegen Franse media. Eerder vandaag hebben de Franse premier en minister van binnenlandse Zaken een bezoek gebracht aan de burgemeester van een plaats ten zuiden van Parijs. Zijn woning werd gisteravond aangevallen door relschoppers. Zijn vrouw raakte daarbij gewond en ligt in het ziekenhuis. Op Twitter wordt veel geklaagd over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Topman Elon Musk maakte gisteren bekend dat gebruikers nog maar een gelimiteerd aantal tweets kunnen zien. Voor gewone gebruikers werd het maximum 600 tweets per dag. Inmiddels is dat wel verhoogd naar 1000. Volgens Musk zijn de tijdelijke beperkingen nodig... om het automatische verzamelen van grote hoeveelheden informatie tegen te gaan... Dit zogeheten scrapen van data zou Twitter trager en onbetrouwbaarder maken. De tweede etappe van de Tour de France is verrassend gewonnen door de Fransman Victor Lafay. In de laatste kilometer zette hij een beslissende aanval in... waarbij hij grote namen als Wout van Aert en Tadej Pogacar achter zich liet. De gele trui blijft in de handen van Adam Yates. De etappe van vandaag was 209 kilometer en is daarmee de langste van deze Tour. De zevende zegen van het seizoen is binnen voor Max Verstappen. Hij werd eerste bij de Grand Prix van Oostenrijk. Tweede werd Ferrari-coureur Charles Leclerc en Sergio Perez van Red Bull derde. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Morgen is er een mix van stapelwolken en zon. Verspreid over het land enkele buien. En bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 See you through your summertime again.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 through a You're in control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 Yeah, <laughs> ZFM ZFM dan voor ZFM dan voor 106.9 FM. Ontspannen, lijk langs de.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 kan zo over zijn om naar de stad, zwembad Overrichting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 en la Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje braaf. Zorg dat je ons baart, zo zou hoog zijn. Hoeveel uitstaat, stembaart over stad, Zembad, richting het straf. Overal in Nederland, here's die zomermaai.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 als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, ik kan zo over zijn. Over naar de stad, stembaat Overrichting het strand, Overal in Nederland is die zomer mij. Dog wij zijn leukste If you ask me, baby Si ce soir Je pas envie rentrer Tout seul Si ce soir Je pas envie rentrer chez moi Si ce soir Je pas envie De fermer la gueule Si ce soir J'ai envie De me casser la voix Casser la voix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 Je t'ôte tes, les rends-t-il manquer, et le temps qui se perd, Entre tes genus jurés, les vieux qui espèrent, et ces flashs qui à à la télé chaque jour, et les sans qui veulent la couleur de l'amour, et les gens qui traînent, comme je traîne mon